De partij van de Italiaanse oud-premier Berlusconi zou in de jaren negentig hebben onderhandeld met de maffia om zo een golf van bomaanslagen te stoppen. Een rechtbank in Palermo concludeert dat. Een medeoprichter van Forza Italia, de partij van Berlusconi, zou daarin een sleutelrol hebben gespeeld. Hij werd veroordeeld, net als twee politiechefs en drie maffia-kopstukken. Berlusconi heeft altijd gezegd dat hij niets met de maffia te maken heeft. Het weer de komende dag volop zon en droog met een zwak tot matige noordoostelijke wind. In het noorden wordt het een graad of 17, land in maart 21 tot 24 graden. Morgen nog iets warmer, maar later wel buien. En vanaf maandag wisselvallig en met 13 graden aan de koele kant. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Welkom bij Risa... Een uh, nieuwe zaterdagochtend vol met muziek, gasten en uh, hele interessante nieuwsfeitjes. In de studio heb ik vandaag Boeddha. En dan heb ik het niet over die hele rustige man die uh, in een uh, heerlijke yoga pose jou vertelt hoe je het leven had moeten leiden. Nee, ik heb het over een muzikant die al genomineerd is voor een Edison Award. Terwijl eigenlijk uh, ja, zijn, zijn muziek vrij nieuw is. Hij is hier te gast om uh, te praten over zijn muziek en zijn achtergrond. En ook, ja, dat is toch wel ietsje minder, Avisi. Avizie is uh, gisteravond overleden, of gistermiddag moet ik zeggen. Um, een, een hele grote dj en producer uit de house. Scene. En we gaan uh, bellen met Joey Suki. Joey Suki uh, was zelf ook dj en producer. En uh, begeleidt nu uh, onder andere dj's uh, om aan hun carrière te werken. En die, die last hebben van heel veel stress. Maar voor nu. Genoeg praat, tijd voor een plaat. you forgot you gotta give in your back I used to smoke, I used to smoke, drink, and dance a hoochie-coo I used to smoke and drink, smoke and drink and dance a hoochie-coo Oh, oh, yeah, but well, now I'm standing on this corner praying for me and you Ha, ha, ha, that's why I'm saved, I'm saved People, let me tell you about a kingdom come, you know I'm saved Until you're deaf and dumb I'm in that soul-saving army Beating on that big bass drum I used to cuss I used to bust, I used to bust bus. Boogie all night long I used to cuss and fuss and cuss and fuss and cuss and, cuss and, cuss and fuss and boogie all night long Ha ha ha But Now I'm standing on this corner I know right from wrong I'm in that soul saving army, beating on that big bass drum. I used to lie, I used to cheat, I used to lie, cheat, step on people's feet. I used to lie and cheat, lie and cheat, step on people's feet. I, I, I, oh, oh, yeah. But now I'm stepping on the glory, salvation is my beat. De comeback special kent van Elvis Presley... dan ken je dit nummer ook. Maar het is een beetje een obscuur nummer. Het is uh, gewoon Kospol. Heerlijke Kospol. Maar dat wel echt. Echt op zijn elf is gebracht. En jeetje Mino, Je moet sowieso, als je die comeback special nooit gezien hebt, je moet hem zien. Hij is nog te krijgen. Tweedehands alleen, volgens mij op uh, DVD. Maar holy shit, wat is dat? Een uh, schrikkelijk, heerlijke plaat. En ehm. Um, en hoorde je Saturday Teenage Kick van Junkie XL... die uh, zeker in die tijd een uh, paar hele grote hits scoorde... die ook een beetje allemaal hetzelfde geluid hadden. Maar dat was dan wel heel typisch voor hem als producer. En we gaan straks ook eventjes praten over een producer... die uh, gisteren is weggevallen aan en uh, waarom zijn sound zo populair was. Maar eerst heb ik in de studio... Dave Buddha, goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij nog wakker of ben je net wakker? Ik uh, ben nog wakker. Nou ja, welkom bij Risa. Er zijn twee belangrijke dingen. Het eerste is: je staat daar een bakje met dobbelstenen. Ja. Als er nou een toverwoord valt, dan uh, moet jij met die dobbelstenen gaan rabbelen. Dan kun jij je afvragen wat een toverwoord is. Een toverwoord is, dat is iets waarvan de redactie denkt: nou, als je met Dave gaat praten, dan kan het zomaar zijn dat dat woord voorbij komt. Mocht dat gebeuren, dan hoor je die. En dat betekent dat jij even moet gaan rammelen met die dobbelstenen... want dan ga je iets onlakken uit de digitale kluis van de BNN Fara Academy. Want Spannend. de BNN Fara Academy zijn ook de leden die hier uh, sowieso ook de regie doen vandaag... maar ook uh, de items maken. En dan kan zomaar een leuke item uitrollen. Alright. Mijn uh, vraag, mijn eerste vraag eigenlijk. Je bent genomineerd voor een Edison. <coughs> ja, klopt ja. Tegelijkertijd zit je nog op school. Ja. Een muziekschool. Ja, Herman Academy. Uh, hoe verhoudt zich dat? Uh, goed, Ja. Als in, uh, ja, ik zit natuurlijk op school uh, om uh, uiteindelijk succes te hebben in de muziekindustrie. Dus uh, ik krijg daar lekker alle ruimte en uh, alle vrijheid om mezelf uh, te ontplooien. En... Wat heel mooi is, maar tegelijkertijd heb ik dan zoiets. Is het dan niet al veel te vroeg voor een Edison als je daar nog, nog zo in zit? Uh, nee. nee. Maar ja, ik heb hem ook niet gewonnen. Dus, oh, je hebt hem niet. Uh... Nou ja, oké, okay, mijn nominatie. Een <laughs> nominatie is toch wel heel erg um, veelbetekenend. Ja, zeker. Ja, het is ook heel fijn. Ik had het ook echt niet verwacht. Wat, wat was de reden volgens uh, de Edison Awards waarom ze jou die nominatie um, toekenden? Omdat uh, nou, ik was genomineerd voor, uh, voor mijn EP, Tuinen van het Licht. Mm. En uh, volgens de jury was dat. Hadden we hadden zo zo'n eigen stijl, en eigen sound neergezet. Uh, dat eigenlijk nog niet te horen was uh, tot, tot voor kort in Nederland. En uh, ja, op basis daarvan uh, was ik genomineerd voor een Edison. Dat moet je wel heel lekker hebben gevoeld. Heel heerlijk. Ja. Ja, het was ook heel tof. Het was een hele leuke avond. Uh, ja, ik, ik heb natuurlijk nog nooit zoiets meegemaakt. Dus ik moest in eerste instantie een smoking gaan huren. Oh ja. Uh, ik had nog nooit een smoking aan had, ja. Dus je meteen foto's naar je moeder gestuurd Ja, zeker. Naar de, en de familie-app. Alles en iedereen. En al mijn vrienden. En uh, ja, en... Uh, ja, en dan uh, ja, kom je daar aan, weet je wel. En dan moet je een rode, rode loper over. Mm -hmm. En dan wordt je naam omgeroepen. En dan uh, moet je in duizend camera's tegelijk kijken. En lachen. En op een gegeven moment had ik gewoon echt pijn in mijn wangen. Van het lachen, weet je wel. Omdat ik heel altijd, Ja, je moet heel de tijd op de foto. En, uh, ja, dan kom je daar en dan. Ja, dat is toch wel een beetje glamour en zo. En uh, ja, dat was wel, was wel nieuw voor mij. Dat ja? was Best wel surrealistisch, maar wel, wel heel leuk. Ja. Klinkt heel goed. Ja, ja, ja, ja. Het uh, andere wat ik je nog even moet uitleggen is dat uh, mijn regisseur voor jou een voorwerp heeft meegenomen. Oh jee. Wat heb jij in je handen geduwd gekregen? Een, uh, een Canon camera. Ah. Ja, iemand die een Canon camera. In een hele bekende vlogcamera. Oké. Okay. Ben jij een beetje van, uh, van het volgen van vloggers? Uh, of ik daarvan ben? Ja, hou je uh, daarvan? Nee, ja, niet, niet echt. Niet speciaal. Zo. Nee. Zou nee. je het zelf overwegen? Nee. Heel veel rappers doen dat, hè? Ja. Maar niks voor jou. Nee. <laughs> Oké. Okay. Zo van. Uh... Ik vind uh, alle, al, al mijn berichten op de socials en zo meer dan genoeg. Ik hou al van mijn privé of zo, denk ik. Telefoon. Telefoon. We hebben telefoon. Elko Kingsma is aan de lijn. Hij organiseert een YouTube-evenement. Dat is de Dutch YouTube Gathering. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, uh, eventjes. Uh, wat, moet, wat moet ik zien, voor me zien... bij een Dutch YouTube Gathering? Oh, uh, denk aan duizenden kinderen, duizenden jongeren... Uh, ongeveer 180 YouTubers die uh, vandaag en morgen in de Jaarbeurs bij elkaar komen. Oké, okay, en wat komen die doen? <laughs> die komen elkaar ontmoeten, die komen hoop plezier hebben, die komen uh, plezier op online video delen en natuurlijk uh, samen vloggen en video's opmaken. Oké, okay, dus het is een soort van van netwerk evenement voor de vloggers en een kans voor de fans om hun favoriete YouTuber tegen te komen. Oké, okay. en worden daar dan ook cursussen gegeven in vlog en dat soort dingen? Uh, nee, maar als je iemand vraagt die uh, met elkaar rondloopt, wil je jou vast uitleggen, hoe hij dat doet. Ja, daar kan me wat bij voorstellen. Ik denk dat iedereen die daar rondloopt, een potentiële vlogger is. En dat is eigenlijk ook mijn tweede vraag. Dat uh, loopt nu wel heel erg over van mensen die uh, willen vloggen. Maar tegelijkertijd lees ik dat de regels voor reclamekosten zijn uh, aangescherpt. En dat je veel meer views en abonnees moet hebben om een beetje te verdienen. Kun je dan nu nog wel ja. een beetje rijk worden met YouTube? Uh, als je, als je doel is rijk te worden, dan zal dat vast en zeker lukken. Maar dan moet je echt heel erg goed zijn. Het is een beetje alsof je de volgende Brad Pitt of Angelina Jolie wil worden. Het, uh, het kan nog steeds, maar het is wel heel erg lastig. Oké, okay, wat moet je daar dan voor doen? Uh, heel veel dingen goed doen. Je moet uh, goed kunnen vloggen. Je moet uh, goed, uh, goede creatieve ideeën kunnen hebben. Je moet ervoor kunnen zorgen dat je het ook uh, lang genoeg volhoudt. Want uh, succes komt vaak niet uh, overnight... Maar uh, als je al die dingen goed doet, dan is het zeker nog mogelijk om uh, de volgende nummer 1 vlogger van Nederland te worden. Hey, en um, als jij nou zelf een beetje kijkt naar wat er allemaal gevlogd wordt, heb je soms het gevoel van dat creators daar een beetje in doorschieten omdat ze zo graag gezien willen worden tussen al die andere vloggers? Uh, ja, en nee, kijk als, uh, als, als YouTube moet je plannen toch boven de maai uitsteken om op te vallen en om, uh, om door te kunnen groeien. Uh, maar tegelijkertijd heeft hij natuurlijk ook een voorbeeldfunctie... en moet je er wel voor zorgen dat hetgene wat je maakt... Ja, dat het niet te gek is. Nee, nou ja, de Paul die is daar uh, in opspraak mee geraakt... omdat hij naar een zelfmoordbos was gegaan. Uh, denk je dat ja. zoiets bij Nederlandse YouTubers ook speelt? Dat ze, dat, dat ze zo ver zouden doorslaan of zeg je... nou, daar is Holland veel te nuchter voor? Nee, ik denk dat het in Nederland ook prima had kunnen gebeuren. Maar ik denk wel dat uh, doordat uh, het nu bij Logan Paul op zo'n ja, tijdelijke manier gebeurt... dat er heel mensen al zeggen zeggen... oeh, wacht, er zijn nog een bepaalde dingen die ik niet moet doen. <laughs> en dat was, uh, dat was er eentje van. Oké, okay, nou, dat zijn eventjes de vooroordelen. Wat, wat zijn de dingen van YouTubers wat mensen niet weten? Wat, wat eigenlijk juist wel positief is? Uh, dat, is dat het vaak hele harde werkers zijn. Dat mensen zijn die uh, op... Uh, ja, Eigenlijk al, al heel, lang, heel lang met die video's bezig zijn. voordat ze succes krijgen. Die er heel veel tijd ook op die manier insteken. Uh, en dat uh, het grootste deel van de YouTubers er helemaal nooit rijk van zal worden. maar er gewoon heel veel plezier aan blijft. En dat is ook mooi. En je kan nog steeds, dus uh, dit weekend, naar die uh, YouTube Gathering. Yes, Waar is het just. eigenlijk? Uh, de DTG is in de jaarbeurs in Utrecht. Ah, oké. Okay, dat is wel handig als je erin wil dat je dat. anders kan je dat misschien opzoeken op YouTube. Ja, precies. En tickets zijn nog steeds koop, dus dat komt goed uit. Nou, helemaal mooi. Elko Kingma, dankjewel dat ik je zo vroeg daarvoor uh, mocht bellen. Oh, ja, Elko, ja, Elko, Elko, hij leeft tussendoor. Ja. Wil je liever punk, punk muziek? Of zeg je, nou doe daar maar een, uh, een jaren tachtig typische popsong? Oh, doe maar lekker een uh, jaren tachtig popsong. Dan heb ik voor jou Billy Ocean, When The Going Gets Stuff. Oeh, lekker. Get going, going, going When the goings get tough, the tough gets going. En uh, volgens mij was die, uh, was die de promo van een film uh, met uh, Jewels of the Nile, of zo heette die film. Volgens mij een hele jaren 80, echt een typische jaren 80. Film. Ik weet niet eens of het waar is. Maar misschien vind ik dit hier te plekken. En, uh, mijn redactie gaat nu op zoek om te kijken of ik dit te plekke heb verzonnen. Of dit echt klopt. Dan uh, heb ik in de studio uh, Dave Boeddha. Hallo, hallo, hallo. Welkom terug. Hey, um, ja. We hebben een beetje, een beetje droevig nieuws binnengekregen gisteren. Ja. Ja. Dat is dat uh, affici, uh, de ja, 28-jarige DJ die uh, hele grote wereldfaam uh, had verworven... dat hij is overleden. Er is nog niet veel bekend over zijn, uh, zijn dood. Uh, heb, jij, heb jij zelf wat met housemuziek? Niet, niet per se of zo. Ga je, ga je wel eens naar clubs waar dat wordt gedraaid? Um, ja, dan moet ik daar toevallig terechtkomen of zo. Maar ik ga daar niet doelbewust naartoe. Dus dat is niet zo van dat je het last dat je... Nou ja, wel ja. Hij is wel natuurlijk uh, een grootheid. Of hij was natuurlijk wel een grootheid. Ja. Een koning in zijn, uh, in zijn ding. Dus, dus ja, als je dat leest, je toch wel zo. Klopt, Zeker. dat hadden wij ook. En we dachten, we bellen eventjes met Joey Suki. Hij is uh, artiestencoach, maar vooral ook DJ en producer. Joey, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, uh, wat was jouw eerste gedachte? Ik uh, dacht eerst dat het een grap was. Ja? Ik was uh, op een verjaardag. En uh, iemand zei tegen mij: van, Hey Joey, Avicii is dood. Zeg ja, grappig. En ik, ik heb een je eigenlijk meteen over het gesprek heen. Ik zei: Heb trouwens die documentaire gezien van hem op uh, Netflix? Nee. Echt ja. uh, een zieke, zieke documentaire. Hij zei: Ja, nee, zonder zon grap. Toen liet hij zijn telefoon niet. Uh, waarop een pushbericht van uh, Telegraaf stopt. Ja. En toen dacht ik: Holy shit. Wat. Uh, het is het zo. Toen ben ik ja, natuurlijk even op social media door gaan kijken. Maar ja, alles was ontploft. Dus uh, toen was het al vrij snel zeker. Ja. Kan, je, kan, jij, kan jij vertellen wat voor iemand hij was... en hoe hij dan gezien werd binnen de scene? Ja. Um, nou, ik heb hem zelf persoonlijk nooit gekend. Maar hoe hij binnen de industrie stond, was eigenlijk toch uh, wel ja, een pionier. Um, Ikzelf vergeleken hem altijd een beetje... Met, uh, met Michael Jackson in de muziekindustrie. Die jongen heeft echt hits gemaakt... die uh, over de hele wereld... Ja, ...bekend waren bij alle doelgroepen, leeftijdsgroepen en op. Uh -huh. uh, dus ja, hij was echt wel iemand die uh, ja, goeie, hele goede muziek heeft gemaakt... ...en toch wel ook veel voor de muziek voor de dance heeft betekend uiteindelijk. En zag je, zag je wat terug van hem in jouzelf? Uh, ja, toen ik, uh, ik zag al die documentaire, die staat nu op Netflix. Uh, was ook al iets wat in, in de dansindustrie er uh, daar echt langer naartoe geleefd heeft voor veel mensen... En volgens mij is hij al een half jaar geleden of zo. Uh, volgens mij is hij bij Amsterdam. Is hij toen gepremeerd in, uh, in een 1 bioscoop. Um, maar hij is sinds een maand of anderhalf, geloof ik, op Netflix te zien. En uh, dat zou ik hem bekeken. Maar ja, dat is wel echt. Uh, die, ja, daar had ik het wel even zwaar mee moet ik zeggen. Ik heb uh, zelf een vergelijkbare situatie meegemaakt, alleen op een uh, iets minder hoog niveau. Wat voor situatie? Maar, uh, ik en uh, Ja, burn-out en zo. En gewoon uh, diep ongelukkig zijn. Terwijl je eigenlijk een baan doet. Uh, ja, die voor de buitenwereld toch al snel bestempeld wordt als de droombaan. Ja. Uh, ik heb uiteindelijk voor gekozen om te ontstoppen. En om uh, ja, artiesten te gaan begeleiden. Hierin onder andere, maar ook op andere vlakken. En uh, ja, toen ik dit zag, toen dacht ik: Oh, wow, dat is uh, wel heavy. Je ziet eigenlijk gewoon jezelf zitten daar. Ja, maar hij heeft ook op een gegeven moment besloten om ermee te stoppen. Toch heb ik het gevoel ja. dat dat niet helemaal gebeurd is. Kan dat. Kan dat mentaal. Kan, kan jij je voorstellen dat dit misschien. Een, dat zijn dood een gevolg is van een mentaal probleem? Nou, ik heb ja, ik heb gisteren natuurlijk even over voor nagedacht. Voor hoe, hoe kan dit nou fout gegaan zijn? Ik bedoel, als je de documentaire hebt gezien. en je ziet hoe zwaar dat die jongen het heeft. op het ja, op hoogtepunt van zijn carrière. Eh, waarna hij inderdaad besluit om te stoppen. Maar wie hem ook volgt, weet ook dat hij weer bezig was met muziek maken. en volgens mij zelfs met een nieuw album. Hij is de laatste tijd heel veel op social media gepost... over dat hij weer in de studio zat en zo. Mm -hmm. Hij was vooral het, uh, het toerenbeu. Dus echt uh, van thuis weg zijn. En, ja, zo'n toerschema's. En wa waarom is dat? Uh, toch? Wat, wat, wat maakt het zo, zo verschrikkelijk zwaar? Want het is precies zoals je zelf zegt. Als, ja. als, als iedereen, iedereen die luistert die denkt, ja, maar is het een droombaan? Ja. ja, nee, het is, het is gewoon super onderschat. en uh, ik, Natuurlijk, het is een super mooie baan. Ik ben echt de laatste die dat zal ontkennen... Maar uh, het, het is een hele gevaarlijke baan... omdat je veel te snel te veel gaat doen. En het, ja, je lichaam is gewoon niet gebouwd... om elke dag in een andere tijdzone te zijn... in een ander land, elke dag in een vliegtuig te zitten. Uh, zoveel grote publieken voor je te hebben. Zo, zo zware prestaties te moeten leveren. Vervolgens zei een vriend van mij gisteren... die legde het wel mooi uit. Die zei um, eigenlijk aan een leek... hij zei, Af iets kun je vergelijken met een, met een topsport... Uh, met een voetballer, een topvoetballer... Alleen heeft hij één keer in de maand, twee maanden, een belangrijke wedstrijd. En Avicii had er elke dag één en al 600, per vier, eh, 600 stuks in vier jaar. Oké, okay, ja. Dat is... Dus ja, dat om, om een beetje een vergelijking te geven. Er staat gewoon elke dag um, ongeveer uh, tussen de 20.000 en de 15.000 man voor zijn neus. Die hij moet vermaken. En die allemaal een ticket hebben gekocht voor hem. En ja, dat is toch wel... Een bepaalde druk natuurlijk die dat met zich mee neemt. Buiten dat komt te reizen, om de hoek kijken, weinig slapen, slecht eten, veel stress. Nou, dat zijn eigenlijk alle indicatoren die je nodig hebt om, uh, om slecht te gaan uiteindelijk. Hoe ga jij me herinneren? Uh, ja, toch wel als een hele bijzondere jongen. Hij uh, heeft echt wel hele bijzondere platen gemaakt en voor muziek echt wel veel betekent. Voor mij was Levels echt een hele belangrijke plaat. En voor de muziek, voor de tennisindustrie ook. Uh, dus ja, ik, uh, ik zal hem vooral herinneren aan de plaat Levels. Levels. ja, Die heb ik nou precies weer niet klaarstaan. Maar we gaan hem wel eventjes herinneren hier zo in de uitzending. Uh, Joey Soekie, ik, ik wil je bedanken dat je zo vroeg in de ochtend uh, mocht wakker bellen. En uh, nou, ik hoop je snel weer te spreken hier in de studio. Ja, dank je. Geen probleem. Dank je wel. We hebben een andere gekozen. Uh, het nummer heet Without You. Het is uh, van 2017.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 Zijn naam was uh, Avisi. En uh, gisteren overleed hij op 28-jarige leeftijd. Dit is, uh, of was zijn nummer, Without You. Je luistert naar Risa in de studio. Heb ik Dave Bouda. Yes, yes. Uh, jouw videoclip. Heel veel natuur. Ja, man. Waarom? Uh, I love nature. Ja? Ja, het is toch gewoon een soort van uh, plek om tot rust te komen. Tot uh, inkeer. Waar je alles lekker kan uh, relativeren. En ja... Yeah. En ik hou veel van stilte, man. En dat, uh... Ik hoor drie ja. dingen die, uh, die mensen niet uh, heel typerend bij een rapper zouden achten. Uh, ja. Stilte. Uh, reflecteren. Vind je? <laughs> en natuur. Nou, reflecteren, dat is eigenlijk wel, de basis geweest hè? van hiphop. was en nog steeds. Toch? Ja, heel, vind heel je nog steeds veel... dat er veel, veel aan gedacht wordt in hiphop? hop? Um... Ja, reflecteren is... Ja, er, er wordt altijd heel veel vanuit de ik-vorm gerept. En dat is ook een soort van reflecteren, nou, toch? in, inderdaad. In which way dat dan ook mogen zijn. Dus, uh, ja. Hoe belangrijk is dat voor jou, reflecteren in je muziek? Uh, belangrijk. Waarom? Um, ik vind het sowieso belangrijk om, om, om gewoon als persoon te reflecteren. En dat, dat, uh, dat stop ik dan wel vaak in mijn muziek. Man. Ben jij diepzinnig? Um. Het <laughs> is moeilijk over jezelf zeggen. Ja, uh, yeah, I guess. I don't know. Ja, yeah, ik weet het Hij Dave Bouda. Is dat, is dat omdat je een wat forsere vorm hebt? Of is um, dat mede? No <laughs> ja, zeker. Dat uh, speelt ook mee. Of is en, het omdat uh, iedereen tegen je zei: hé, hey, maar bij jou kijk ik wel altijd uh, terecht voor verlichtende theorieën? <laughs> <laughs> <laughs> nou ja, ik ten eerste. Uh, ja, uh, in, ik heb die naam gekregen van, uh, van, uh, van een vriend van me. En uh, die. Uh, die, dat kwam natuurlijk ook door mijn postuur, maar ook uh, die, die vertelde Die zei me altijd: van ja, je bent gewoon een hele vriendelijke guy en, uh, en uh, best wel open en zo. En ja, ja dat, dat past natuurlijk ook wel bij een Boeddha. Ja, mm -hmm. en heb je dan ook wat met spirituele gedachten? Ja, zeker. Ja, ja ik. Uh, ik, uh, ik, ik er is wel meer dan, het, dan alleen het aardse huur, denk ik. Of tenminste, neig... denk ik. Dat weet ik wel zeker. En neig je dan naar geloof? Of zeg je van, nou nee, dat zit het nou, er Nou, Vroeger op. had ik dat dus wel. Dat is wel grappig. Want um, ik, uh, ik, ik ben, uh, ik was, uh, ik ben zeg maar, wel katholiek soort van opgevoed, maar niet extreem. En ik mocht dus zelf kiezen of ik, uh, of <laughs> ik, uh, of ik mijn communie wilde doen uiteindelijk. Okay. En, zo. en ik ben wel gedoopt. Oh. Door, uh, door, uh, door, echt door mijn ouders. Yeah. En uh, toen was ik veertien uh, of zo en uh, dan hoor je, je communie al lang gedaan te hebben... eigenlijk volgens de regels. En toen wilde ik zelf mijn communie doen. Niet voor het geld, misschien ook wel een beetje... want je krijgt heel <laughs> veel geld als dus je communie doet <laughs> Maar de, de, de main thing was echt omdat... ik was wel echt op zoek naar... Uh, ja, naar spirituele guidance of zo, weet je wel. En, en, en op, op dat moment... Uh, had ik dat, kon ik dat alleen uh, in, uh, in de kerk uh, zien of zo, weet je wel. Ik had nog geen andere handvaten om me heen. En, en toen uh, heb ik mijn communie gedaan... En uh, ben ik uh, zelfs misdienaar geweest. Man. Oh, wauw. Ja, ja. Echt ja, waar. <laughs> ja, ja, verschrikkelijk. <laughs> maar er dus, uh, zit toch ook wel iets le leuks of moois in Tuurlijk, want uh, zeker, absoluut. En, en, en uh, ja, kijk, het geloven heeft natuurlijk uh, altijd iets, iets moois. En, en het, de basis is, is liefde, weet je. Alleen uh, uiteindelijk uh, besefte ik wel, uh, ging ik wel inzien dat, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik ging niet meer op een gegeven moment. Ik kwam erachter dat het instituut eromheen, dus de kerk, ja, daar, daar, daar zag ik heel veel contradicties in. Zo ja. Van uh, al de rijkdom en alle. Staat dus begonnen, begon de reflectie Ja, Ja, I guess, ja, en, en alles dat eromheen dacht van ja, dat klopt eigenlijk ook niet. Nee. En, um, en ja, de kerk is natuurlijk ook altijd super onderdrukkend geweest en zo, weet je wel. En dat is, dat is, dat is super tegenstrijdig. Dus ja, toen ben ik het ver, verder gaan zoeken en, en, en andere dingen gaan bestuderen. Ja. Wel mooi wat je zegt, uh, dat de basis liefde is. Ja. Ik, uh, ik ben zelf niet, uh, niet christelijk, ik ben moslim, maar ik weet nee. uh, een, heel mooi, een heel mooi gedeelte uit de Bijbel. Dat is, uh, God is liefde en wie de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Ja, maar dat is het toch ook, een soort van, ik geloof in God, maar dan... Maar God is voor mijn liefde, zeg maar. En dat is de basis van alles. Dat is alles. Dat is het ding wat ons allemaal samen houdt en samenbrengt. En ja, want dat is voor mij God. Zeg maar. Ja. Ik heb hier een, een nummer van jou liggen: het Tuinen van het Licht. Mm. Um, ja, meestal wordt je dan gevraagd van uh, ja, waarom en waar gaat het over? Mm -hmm. Dan kan lekker die trek instarten. Ja, zelfs die track laten spreken. Ja. Top. Tussen de muren, snelweg uit de buurt. Er is geen snelweg in de buurt. We zijn totaal geïsoleerd. Terug in de vallei, dicht bij mijn natuur. En ik kom met moeder Aarde, als dat is liefde. Dus de mensen zingen nu aan. Ik ben in de tuinen van het licht. Wij zijn in de tuinen van het licht. Ik ben in de tuinen van het licht Wij zijn in de tuinen van het licht En de bloemen geven licht hier, bomen drinken water de en de gezellen lopen rondjes en ze praten. En niemand doet gemeen, zoals nee. de president is aardig. En er zijn geen geweren en er lopen geen soldaten. De muggen en de bijen steken niet. Al het leven hier is blij in harmonie ja. Wij zijn in de tuinen van het licht en mensen dansen ja. Wij zijn in de tuinen van het licht en mensen zingen Weg tussen de muren, snel weg uit de buurt Er is geen snelweg in de buurt, we zijn totaal geïsoleerd terug in de vallei, dicht bij mijn natuur En ik kom met moeder aarde, dat is liefde Dus de mensen zingen nu al. Ik ben in de tuinen van het licht. Oh, oh, oh, oh, oh. Wij zijn in de tuinen van het licht. Ik wil chillen in de buitenlanden. Ergens waar ik uit kan slapen Ik hou van mijn vrijheid Dus misschien kom ik niet thuis vanavond Weet je wat het domme is Dat ik je verdomme mis Vaak hou ik mijn mond ook dicht Ik weet dat het zonde is Ik wil je ver vandaan Maar de weg is onbelicht En dat maakt mijn hoofd heet Mijn hart koud Ik moet mee, niks kan fout Ik wil terugzwemmen in de zeelek Er zijn veel vissen en veel bergen Ik wil niet zoveel denken Ik moet niet zoveel schenken Een weg tussen de muren Weg uit de buurt. Er is geen snelweg de buurt, in de buurt. We zijn totaal hier alleen. Terug in de vallei, dicht bij mijn natuur. En ik kom met moeder Aarde, want dat is liefde, dus de mensen zingen nu al. Ik ben in de tuinen van het licht. Wij zijn in de tuinen van het licht. In de tuinen van het licht oh, oh, oh, oh, oh. Wij zijn in de tuinen van het licht Duinen van het licht. Dat komt van Dave Bouda. Hij is hier in de studio. en uh, Het geeft ook meteen een beetje, uh, beetje inzicht. Wat prachtig zeg. Jezus Dave. Dank je wel man. <laughs> Mooi. Thanks. Is, is, dit, is dit ook dan van het album wat genomineerd was... of de, de ja. reden waarom je genomineerd was. Ja, ik, dat is de titeltrack van... Uh, ik, ik had van dit eerst IP. moeten draaien... dan had ik die hele vraag niet hoeven stellen... want het is heel duidelijk waarom <laughs> je hiervoor genomineerd bent. was schrikkelijk. Oh, man, dus. dankjewel, man. <laughs> uh, ben je een beetje een sterrenkijker? Uh, wat... wat? Het is dus de definitie van een de sterrenkijk. Iemand die precies? veel omhoog kijkt en geniet van het heelal. Ja, ja zeker. Oké, okay, dan heb ik iets moois voor je. Want er komt een uh, nieuwe telescoop aan. Dus wij dachten: het wow. is tijd voor een 60 seconds. Uh, door onze redacteur Leona. Waarin ze uitlegt in 60 seconden de geschiedenis van de telescoop. 60 seconds, subject. Start the countdown. Het was een Nederlander die in 1608 voor het eerst een telescoop registreerde. Het was een refractietelescoop, dus die gebruik maakte van lenzen. De scheepvaarders gebruikten dit soort telescopen voornamelijk om hun competitie mee te bespioneren. Maar Galileo Galilei was de eerste die er ook daadwerkelijk mee naar de sterren keek. Newton ontwikkelde in 1666 een telescoop die gebruik maakte van spiegels. Dat is een reflectietelescoop. In 1897 werd de grootste refractortelescoop geopend in Wisconsin-Amerika. De lens van deze telescoop was ruim een meter groot. Als die lens nog groter was geweest, was die onder zijn eigen gewicht verzakt. Als je naar de sterren kijkt, s nachts, dan twinkelen die in de hemel. Dat komt doordat de atmosfeer het licht een beetje vervormt. Daarom wilde NASA heel graag een telescoop de ruimte inschieten. Om vanuit daar naar de sterren te kijken. Op 25 april 1990 lanceerden ze de Hubble-telescoop. Maar in deze telescoop zat een fout. Hij was op een vijftigste van een haarbreedte verkeerd geslepen. NASA moest vervolgens nog astronauten naar de telescoop sturen om hem te maken. Afgelopen week werd het testtelescoop gelanceerd. Deze moet nieuwe planeet gaan ontdekken net buiten ons zonnestelsel. See second subject. Rizan! One, two, three, four! Dan heb je de romans die uh, van die lekkere harde punk uh, rockers zijn. En dan uh, maken ze een soort van tribute van die surfmuziek. Van die, uh... Love it. Ja, het is lekker hè? Ja man, ah. zeker. Heb jij even heel gevarieerd in het uh, luisteren naar muziek? Ja, ja, ik denk het wel. Ja. Ik, uh, ik, ja, ik hou wel van meerdere genres eigenlijk. Ja? Ja. Ja, het is all about the feeling, toch? Zo van, als het tof is, dan, uh, dan is het tof. En uh, ja, ja, ik luister wel veel verschillende muziek, man. Ik heb zelf vaak het idee, maar uh, je kan het uh, ontkennen als jij het idee hebt... dat dat helemaal niet waar is. Maar ik heb vaak het idee dat, dat uh, muzikanten die veel meer muziek luisteren... Hm. dat die ook niet zo heel erg genre trouw bezig zijn <kuggen> nee. in hun muziek. Nee, dat ben ik ook zeker niet. Ik, uh, ik, ik maak wel. Ja, ik, ik denk dat het er ook. Vooral uh, ook op de laatste EP terug te horen is dat ik. Dat ik door heel veel verschillende genres uh, beïnvloed word. Weet je wel. Ja, ik vind het ook heel. Ja, ik vind, het ook echt niet, ik vind het ook heel saai als ik altijd hetzelfde zou moeten maken. Ik zou helemaal verdrietig worden, denk ja? ik. Man. als je zou moeten conformeren aan wat ze van hiphoppers uh, vinden ja. dat ze moeten maken. Ja, maar ik, ja, maar ik denk wel sowieso van dat er tegenwoordig sowieso al meer, uh, dat er meer ruimte is voor, voor artiesten en hiphoppers. Ja, ik denk dat er, wel, dat er wel naar een soort van tijdperk aan het move zijn waar genre steeds minder relevant wordt of zo want, nee. want ja, wat is hiphop volgens jou, snap je? Ja. Dat is van alles. Ja, ik heb wel een definitie, maar dat, is, dat, komt, dat komt echt uit die jaren, jaren tachtig, begin jaren tachtig. Hè? Ja, maar dat maar, is. Maar uiteindelijk, dat is al eventjes geleden. Eventjes geleden. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Hey, ik ben er ondertussen ook wel achter dat uh, de definitie ruim verlegd is. En dat is mooi, dat is goed. Ja. Um, toch, toch moet ik ook eerlijk zeggen dat als ik dan dit hoor, wat jij, wat, wat jij maakt, mm. het, is, uh, het is niet iets wat ik nog nooit, eh, wel iets wat ik nog nooit gehoord heb, maar niet iets wat uh, heel ver staat van hip-hop zoals wij dat uh, in de jaren negentig beleefden. Begin jaren negentig had je heel mm. veel black consciousness uh, in, uh, in, in hip-hop. Yeah. En dan had je groepen als Arrested Development, waar dit me toch heel erg aan doet denken. Een yeah. hele, hele verlichte groep die dan ook over, ja, over, over mooie, mm. verlichte dingen en om een Van de reden, PM Dawn. Ik weet niet of je daar wel eens nee, van gehoord hebt. Moet je maar eens kijken, uh, hij is overleden helaas. Maar uh, het was een uh, maker die bijna hippieachtige hip-hop maakte. Werd okay. hem ook niet in dank afgenomen in die tijd. Want toen, toen was je als hip-hopper altijd per de definitie toe. Ja, ja, dus die is een paar keer op, uh, op toneel in elkaar getimmerd. Oh echt? Ja, ja, ja, ja. onder andere Carers One, die heeft hem, uh, heeft hem al ooit uh, een paar maanden verkocht. Carers One? Yep. Wow. Het heeft wel wat hè, om kennis te hebben van, ja, eh, van het ja, verleden. van ja, maar dat doet me een beetje aan het denken. Nou, nu moet ik eerlijk zeggen, je bent een hele joviale uh, jongen. <laughs> en qua, qua muziek kom je inderdaad heel erg over als een uh, verlicht mens. Tegelijkertijd heb je wel eens eerder uh, uitgesproken... dat je mensen bijna nooit vertrouwt. Ja, Waar komt dat vandaan? Um, nou, um, het, het, uh, ja, pof, ja, dingen uit het verleden denk ik voornamelijk. Uh, ik, heb, uh, ik, ik, ik heb dat er inderdaad wel eens in een interview over gehad. En ik uh, denk dat het met name komt door... Uh, uh, dat ik op best wel jonge leeftijd uh, geen contact meer had met, met, met mijn vader, denk ik. En uh, dat had zijn redenen. En uh, dat heeft wel wat met mijn vertrouwen gedaan, of zo, in mensen. Maar ik moet zeggen dat ik uh, daar best wel goed mee bezig ben nu. Dat toch goed. Vanuit, maar tegelijkertijd voel ik dat je het een beetje inslikt of wegdrukt, <lacht> omdat je juist zo positief wil zijn. Maar zoiets doet. Be ik, ik bedoel, ik heb ook op, op jonge leeftijd, een <lacht> tijd lang geen contact met mijn vader gehad. Ja. En dat heeft me een heel boos mens gemaakt dit jaar. Ja, ik ben, ook, ik ben ook. echt heel lang bo best wel boos geweest. Ja, zeker. Helemaal toen ik ja toen ik een tiener was, was ik wel echt. Uh, ja, ik kon ik wel echt een kutfeintje zijn, man. Hoe uit het zich? Uh, Blouwen, spijbelen. Domme dingen doen. Uh, uh, uh, boeven dingetjes. Soms ja? Ook. Ja? ja, wel man. Ja, gewoon lekker rebelleren. Weet je wel, tegen alles aan trappen en iedereen. En niemand luisteren. Denk je dat het, dat het ook belangrijk is om zo'n fase te hebben. als je op die manier je vertrouwen wordt geschonden? Mm. Zorgt het voor verlichting uiteindelijk? Ja, ik denk het wel. Zo van: uh, als zoiets gebeurt, is het wel goed, denk ik, om door. Um, door een soort van dal te gaan of zo. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk gebonden. Hè? Zo van, voor mij is het uiteindelijk goed geweest. En uh, ik denk dat iedereen daar op een andere manier mee omgaat. Ja. Ja, nou, dat kan me ook inderdaad. Zou, ik, ik denk dat er ook mensen zijn die juist heel introvert worden. Ja, ik ben wel altijd al heel extravert geweest. Geworden, dus ik, ik, ik, ik heb er altijd van gehouden om mezelf... Uh, te uiten en, uh, en anders te zijn en, uh, en, uh, en, en gewoon uh, ja, lekker mijn eigen ding uh, proberen te doen of zo, weet je Wel ja, man, Ik kan me wat bij voorstellen bij jou. Um, je hebt ook uh, <laughs> je, je bent zo extravert dat dat je een relatie die dan uitgaat <coughs> ook meteen verwerkt in nummers. Ja, hoe, hoe wordt daarop gereageerd door zo'n ex dan? <laughs> um, uh, ja, die, die vindt het, uh, vind het, vind het natuurlijk wel heel confronterend. Wow. Uh, maar uh, tegelijkertijd ook heel mooi. Ja, ik bedoel, kijk, ik, ik snap dat het natuurlijk best wel uh, heftig is... om uh, dat soort dingen te horen alleen. Uh, um, ja, het is nooit echt negatief geweest, weet je wel. Zo van, uh, want ik, ik heb uh, uh, het, meeste, uh, het grootste gedeelte van de Tuinen van het Licht EP... heb ik geschreven in de tijd dat, um, dat het uh, zeg maar ja echt down, uh, echt maar neerwaarts ging met mijn relatie. En Tuinen van het Licht was een soort van wereld... waarin ik alles probeerde goed te laten komen. Een soort van idyllisch plaatje, weet je wel. Dus dan, uh, oh, toverwoord! God. Daar zat hij blijkbaar. <laughs> toverwoord. Nou ja, als je thuis zit mee te schrijven... laat het weten via de Radio 1-app. Dan kan je weer een Blu-ray-pakket winnen. Uh, jij moet ondertussen eventjes ah. gaan dobbelen... want we moeten iets uit de toverklaas niet ja. halen. Oh, shit. Elf. 11. We gaan kijken wat er in de kluis zit onder nummer 11. Ah, oké. Okay. Um, nou, dit is eigenlijk wel mooi voor een, uh, voor een muzikant. Een, uh... heb, je, heb, jij, heb jij moeite moeten doen om jezelf vocaal uit te kunnen drukken? Dus eventjes afgezien uh -huh. van textueel. Uh -huh. ja. ja. Ja, ik. Uh... Ik heb altijd echt gerapt, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, sinds, uh, sinds, denk ik drie à twee jaar zing ik pas echt of zo. Mm -hmm. en, uh, en, en ja, ik weet niet, zingen, melodieën en zo. Dat, dat, dat is nog een extra dimensie of zo om jezelf te uiten. Zeg maar Rappen heeft me ook heel veel uh, doen laten uiten. Alleen uh, sinds dat ik echt uh, zing, is het, ja, kan ik nog meer uh, voor mezelf kwijt. Of zo heb ik wel het idee. Ja. Ja, ik vraag het omdat, uh, wij hebben natuurlijk de en Fara Academy leden. Eén daarvan die regisseert vandaag. Ja. En dat is uh, Jasmijn. Ik pak, oh. eventjes kijken, waarom pakt hij jouw stem niet goed op? Weet ik niet. Ik heb, ah, oh, ja, nu wel beter. Nou, daar zit nee, ook meteen Jasmijn. een beetje het probleem, hè, he, Jasmijn. Ja. Want uh, Jasmijn, die uh, doet, uh, doet al een tijdje met ons mee, met de en Vara Academy. We kwamen erachter dat, uh, dat jouw uh, intonatie niet altijd zo ging... Zoals, uh, zoals we dat willen op de radio. En toen dacht jij, weet je wat... Ik ga daar gewoon een repo over maken. Ja, dat le leeft le mij een andere manier om te gaan leren. Ja, nou gaan we even naar luisteren. Ja. een beetje moeite met praten met intonatie. Daarom ga ik vandaag langs bij Tim Bossela. Hij is een stemcoach en misschien kan hij me helpen met dit probleem. Mensen hebben ook wel eens last om met intonatie te praten, waaronder ik dus. Uh, hoe kan het komen dat mensen intonatie lastig vinden? Hey, intonatie is denk ik in de eerste plaats cultureel bepaald... Uh, in sommige talen is het gebruikelijker om veel meer met je stem te variëren in toonhoogte dan in andere. Je ziet in het Nederlands bijvoorbeeld ook dat mannen dat over het algemeen wat minder doen dan vrouwen. En het is waarschijnlijk ook voor een deel een beetje wat je hebt meegekregen van thuis en in je omgeving. Als je uit een omgeving komt waar het niet gebruikelijk is om heel erg met je stem te spelen... hele rare dingen ermee te doen, dan zul je dat waarschijnlijk zelf ook wat minder uh, overnemen. En wat je ook het verschil tussen vrouwen en mannen noemt, heeft dat ook met emotie te maken? Ja, vermoedelijk wel. Intonatie is natuurlijk een middel... wat we gebruiken om, uh, om betekenis aan een zin toe te voegen. Dus als ik tegen jou zeg, oké, okay, of ik zeg, oké... Okay, dan maakt dat een groot verschil in wat die oké okay betekent. En als je nou last hebt met emotiepraten, waaronder ik... Uh, kan dat dan ook meespelen of zie je een groot verschil... tussen de mensen die uh, gewoon wel emotie makkelijk kunnen herkennen... en mensen die dat niet zo goed kunnen? Oei, dat is een lastige vraag. Ik denk dat het vast een rol kan spelen... maar ik denk ook dat het prima iets is wat je zou kunnen leren. Dus ondanks dat je dat misschien lastiger vindt om van jezelf te doen... denk ik wel dat er trucs zijn waarop je dat alsnog kan toepassen. Kan je maar een paar van die trucs gaan leren? Wat sowieso goed werkt is bepalen in een zin wat je eigenlijk belangrijk vindt. Dus vaak als je ergens nadruk op legt in een zin, dan ga je iets omhoog in je stem. En dat is eigenlijk al het begin van intoneren. Dus als je de zin neemt, uh, ik ga morgen met de trein naar Rotterdam, doe dat eens. Ik ga morgen met de trein naar Rotterdam. En als die zin nou het antwoord is op een vraag, dus ik vraag jou bijvoorbeeld, ga je morgen met de fiets naar Rotterdam? En dan zeg jij... Nee, ik ga met de trein naar Rotterdam. Uh, kijk, dat doe je eigenlijk al heel veel met je stem. Je doet, nee, ik ga met de trein naar Rotterdam. Ja, maar ik heb dan het probleem dat als ik er bewust mee bezig ben, dat ik er uh, best veel moeite mee heb. Dus dan voelt het voor mij heel erg overdreven als ik intonaties ga plaatsen. Nog een andere uh, goede truc, en dat deed je net, dat kun je niet zien op de radio, maar dat deed je net al een beetje, dat je je handen gebruikt tijdens het spreken. Dus het is eigenlijk gewoon heel simpel om het uh, te proberen te proberen om alleen al met handgebaren te gaan praten. Ja, je handen gebruiken helpt. Heel goed weten wat je zegt. Dus wat, wat de intentie is van wat je zegt. Uh, zeg je dat omdat je geïrriteerd bent, omdat je enthousiast bent? Wat is de achterliggende emotie? Uh, en wat vind je belangrijk in de zin? En wat nou als je een vraag wil gaan stellen? Want dat vind ik persoonlijk ook wel lastig... om een vraag te gaan stellen en dan de juiste intonatie te gaan gebruiken. Vraagzinnen is het gebruikelijk dat je een van twee dingen doet. Ofwel je gaat een beetje omhoog aan het einde van je zin... of je gaat een beetje omhoog aan het begin van de zin op een vraag. Dus je stelt bijvoorbeeld de vraag van... Uh, heb je lekker geslapen vandaag? En dan hoor je dat hij aan het eind iets omhoog gaat. En als je dat overdrijft, wordt het meer een vraag. Wordt het meer een vraag-intonatie. En heb je ook nog een laatste tip voor mij? Nou, Wat je ook kan doen is iemand die je zelf leuk, levendig, prettig vindt spreken, nadoen. En dan vooral naneuren je, zodat je je alleen maar op die zinsmelodie richt. Dus iemand zegt, goedenavond, wat leuk dat u allemaal weer kijkt. En jij doet... En dat ga je gaan oefenen op die manier. Ik ben net klaar met Tim. Wat ik net heb geleerd is dat... Uh, goed weten wat je wil zeggen heel goed helpt. Praten met je handen helpt heel goed. En je favoriete presentator nanuren. Nou, Ik zal eens kijken of het uh, goed gaat. Uh, ik ben Jasmijn en we gaan nu terug naar Risa in de studio. Ja, dat was wel een beetje jammer. Want uh, achteraf bleek dat haar favoriete presentator... Uh, dat is uh, domine. Dus uh, daar heb ik helemaal niks mee te maken helaas. Jammer. Ja, een beetje, ja, Ja, ze, is nog niet, ze zit ook niet, nog niet onder contract, hè? dus ik, ik snap niet dat ze dat dan ook zegt. Ik zou, ik zou gewoon liegen, ik zou gewoon zeggen: nee, ben jij natuurlijk Lisa. <laughs> maar goed, geeft niks. Domin. kan ik me ook wel wat bij voorstellen. <laughs> wat is eigenlijk, wat is, jou, wat is jouw favoriete rapper? Uh, pff, mijn favoriete rapper. Wat, wat is hetgene wat jij altijd opzet als, als je aan, aan, uh, behoefte hebt aan hip-hop? Travis Scott, denk ik man. Ja? ja. Waarom? Um, ja, hij heeft wel echt uh, zo'n nieuwe sound gebracht. Mm -hmm. Maar ik ben echt een sound guy, zo van weet je wel. Ik vind sound het belangrijkste van alles. Zeg ja, maar. ja man. Dat is apart, van de meeste rappers die ik ken, die vinden, vinden de tekst het allerbelangrijkste. Ja, ik vind sound het allerbelangrijkste. Hoe komt dat? Um, dat is hetgene wat de vibe creëert. Dat is wat de sfeer maakt, weet je wel. Ja. En bij Travis is dat gewoon. Uh, ja, als ik echt, echt hip-hop wil luisteren, dan luister ik Travis, man. Hij heeft zo'n eigen wereld gecreëerd. Ja, yeah, I love it. Heb je ook de behoefte, zoals veel muzikanten... om dan ook uh, in het buitenland uh, collab's op te nemen? Uh, bijvoorbeeld met zo'n uh, Travis? Mm, op dit moment liggen daar mijn ambities niet. Maar ja, ik ben ook Nederlandstalig, of zo, dus dat is dan wel een soort van drempeltje. Maar ja, als de kans zich voordoet, dan zou ik dat natuurlijk uh, hartstikke graag doen. Waar ben je de aankomende zomer te vinden? Um, down the Rabbit Hole, Zwarte Cross... Um, ik sta volgende week... Uh, nog geen zomer, maar... Um, sta ik op, uh, op Oranje Kade. Den Bosch. Oh, dat is Koningsdag. Is natuurlijk, ja, Koningsdag. Ja. Okay, ja. Gaan we lekker de monarchie vieren. Yay. Ik vind jou ook wel iets een koninklijks. Hebben. Ik, ik zou jou is zo... Ja, jij ja, ja, zou wel zo'n zo koning kunnen zijn uit uh, Game of Thrones. Ah. <laughs> Komt het door een baard of zo? Of ja, jij ja, uh... hebt wel echt zo'n vorstelijke baard. <laughs> ja, dankjewel <jou>, man. <laughs> ja, ja, ik, doe, ik, uh, ik stop er wel een beetje aandacht in... Uh... <laughs> Ik had uh, te gast Dave Boeddha. Ik uh, vind je super interessant, De gast. Ik had eigenlijk nog zo'n uur met je kunnen lullen. Laten we een keer nog een keer uh, together komen. Ja, ja en, ze, en uh, als er primeurtjes zijn, komen die naar uh, mijn kant ook op? Tuurlijk. Oh, dat vind ik heel leuk. Um, ja, heb je iets met kinderboeken trouwens, uh, ter afsluiting? Um, ja, Vroeger uh, checkte ik Kari oh, Slee of zo. Dat is al in, uh, Kippenvel. Ja, Lezen las ik heel veel. Um... Ja, Jasmijn knikt klinkt ook mee. Ja. Hey, ik, heb direct, ik heb een kinderboekenschrijfster te gast. Oh, wie? Uh, ja, Cherie alles is debuteerd. Te, oh, nee, is, die uh, ken je nog niet. Nee. Maar die ga je zeker kennen. Okay. Zeker als je blijft luisteren uh, naar dit programma. En ook heb ik uh, straks een, uh, ja, een belletje over boksen. Don Diego Poeder hangt straks aan de lijn... om je een goede update te geven over uh, ja, gevechten die zijn geweest. Over boksers die terugkeren in de ring. En uh, dingen die er staan te gebeuren... Dat nou, is morgenavond al. Dat allemaal straks hier bij Riza.